Vaak is ruzie met een collega, een misgelopen promotie of een huilbaby de oorzaak van de ziekmelding. De vereniging van bedrijfsartsen denkt zelfs dat het percentage niet medisch verzuim nog hoger ligt. De brandweer neemt maatregelen om te voorkomen dat het personeel kanker krijgt door aanraking met gevaarlijke stoffen. Steeds meer korpsen zorgen voor nieuwe, veiligere pakken. Ook moeten brandweerlieden direct na een brand douchen om te voorkomen dat ze alsnog ziek worden van achtergebleven giftige stoffen. Verder worden kazernes anders ingericht... zodat giftige resten zich niet meer door het gebouw verspreiden. Brandweer Nederland werkt samen met de 25 korpsen... om de situatie te verbeteren. Machinistenvakbond VVMC wil een onderzoek naar het treintype... dat vorige maand bij Dalfsen ontspoorde. De bond maakt zich in de regionale krant De Stentor zorgen... over het grote aantal dodelijke ongelukken met dit Zwitserse treintype. Volgens De Stentor zijn in korte tijd... zeven machinisten in Europa op deze trein omgekomen... De lichte trein zou extra kwetsbaar zijn bij een botsing. Het weer zonnig en het blijft droog met vanmiddag temperaturen van 8 tot 10 graden. Komende nacht opnieuw lichte vorst. Morgen overdag weer zonnig bij maximaal van 10 graden. En ook de dagen daarna rustig weer met s'nachts lichte vorst. En overdag vrij veel zon. Dit was Den NOS -journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Toebak leeft. Toch met het uur grote oh, pijnen. Is dit de Lenny Graffits? Dat is een oud nummer van Lenny Graffits, dat is mij ontgaan. Nee, joh, gek, dat is Admiral Freebie. ziet die echt echte naam natuurlijk, hè? Nee, dat begint natuurlijk wel zo'n rare naam. Hij is gek van freebies, dat is het niet. Nee, nee, het is uh, Tom. Tom van Leerem. Hij komt uit België. Hij heeft de naam gepikt uit een boek, dat heet On the Road. En hij is dus gewoon. Uh... Hij is trouwens dit jaar. Nee, vorig jaar is hij veertig geworden. Komt uit Antwerpen, bij België. Daar komt toch van die goede muziek vandaan. Dat is echt ongelooflijk ook, hè? Always on the run. Altijd maar onderweg. Altijd maar uh, ja, aan het vluchten. Kom even tot jezelf. En ik druk hier een knop en dan hoor ik achtergrondmuziek. Ja, sorry. Ik heb Oeh. afgeleid door alle techniek hier. Het is uh, de zaterdagmorgen. Het is uh, van... wil je nou weer nou, mijn, mijn linkeroor doet het niet. Maar, de het, doe dit, niet. Nou, Dat is het. autodom, denk ik. Niet aan de koppen. Niet altijd de techniek de schuld geven. Hè? Oh. Oh? Ja. Het is 12 maart. En we kijken altijd even wat er gebeurt door de jaren heen op deze datum. En, eh, onder andere de Nederlandse cocaïnefabriek in Amsterdam gaat open. En die gaat cocaïne produceren. Ja, je gelooft ja, het niet. Ja. Echt In Amsterdam hebben ze cocaïne geproduceerd. Dat was voor medicinale doeleinden En eh, de, de bladeren kwamen dan uit eh, Nederlands-Indië. En onder andere hebben ze Novocaine, daar, uh, do, ja, Novocaine gemaakt. Morfine. Heen, heroïne hebben ze er ook gemaakt. En Efodrinen hebben ze gemaakt. Efodrinen. Ja, f, f, f, oh, ik denk dat Je wordt er wel heel relaxed van. Heel relaxed, man. Gewoon. Ja. En nou, goed. Ja. Ze hebben flink gehandeld. Tot, tot in de jaren zestig was het vrij normaal. Tot een gegeven moment uh, is het uh, veranderd. En nu heet het dus. Het heet nu geen. De, de, uh, Nederlandse. Noem je het nou. Uh, Cocainefabriek uh, uh, meer. Het heet nu. Hoe heet die. Uh, is knullig, dit, hè? Uh, Axo Nobel heet het Axo nu. Nobel, ja, ja, ja nee, die ken ik wel. Ja, ja ik ja, is ja, met de medicijnen bezig aan het lukken. Nou, andere... In 2003. Ja. Dat is een echt dieptepunt. Dan was de AIX gezakt tot 218,44. denk je, van kon het nog dieper? Nou, dit was echt de diepste. En het is nu ook al heel laag, zegt ze. En het is 437. Dat is twee keer zoveel. <hijf> nou, het is gewoon 444 nu. Maar uh, per dag uh, verandert dat gewoon heel erg. Ja. Maar uh, nou, dat was toch echt uh, de echte crisis. Ja. 218. dan kunnen we nog veel dieper zakken dus. Ja, we kunnen nog. We, we kunnen echt dieper zakken. Ja, dus ik ben altijd een lekkere pessimist. Dat, sorry. Da uh, ben kijk. ik dat? Oh. Nee, ik, ik ben echt een pessimist. Ik het kan nog veel dieper. Dus ja. ik dacht, het was diep zaten, maar het kan nog dieper. In 1894 Coca-Cola voor het eerst in flessen verkocht. Het is ontstaan een jaar eerder. En het was een uh, apotheek die het bedacht had. Uh, John uh, Pern Berton. Uh, hij, was, uh, uh, ja, hij was daar heel creatief in. Hij maakte dus uh, van siroop een mengje met koolzuurhoudend water... ontstond er een prikkelende drank. en Dat had dus een, oh, een colasmaak. Drank. Oh. En, uh, nou ja, het is nu niet meer weg te denken... gewoon Coca-Cola. Uh, je ziet foto's erbij van Nepal... waar echt de armoede echt heel, heel groot is. Maar je ziet wel overal handdoeken hangen van Coca-Cola. Of een reclamebord van Coca-Cola. Ja. Dat is heel bijzonder. Ze weten wel wie ze allemaal pakken. Hè? Ja. Dus, uh, uh, ik zie in 2013 is de gay-krant gestopt. Oh ja. Dus dat is uh, dus ook alweer drie jaar geleden... Dat is zeker uh, al in de tijd geleden, ja. In, uh, in 2011, het is vandaag uh, precies vijf jaar geleden... een zeebeving, die was gisteren zeg maar vijf jaar geleden... en vandaag kwam die kerncentrale eroverheen... de Fukushima in Japan, kernramp uh, uh, vond daar plaats. Als je die oh, beeld, die ook, beeld zien, het is verschrikkelijk. Ik, ik, ik hoor gisteren op nieuws dat ze nog steeds... met 8.000 man per dag aan het opruimen zijn. En er nog staan steeds? zakken grond dat je denkt van... waar moet die grond heen? Ja, ik weet het niet. Die staan daar al, al, al, nou, al jarenlang uit te dampen daar. En al die straling komt gewoon nog vrij... Ja, het, is echt, mijn, het is mijn nachtmerrie steeds hoor. Ik droom ja? heel vaak dat ik overschoom. Oké, okay. dat dus, uh, is niet helemaal uh, jovel. Nou ja, ja, het is ook wel mag, natuurlijk dat zo'n uh, zo kerstdraad vlak bij de zee staat. Het staat hij stond ja. echt aan water gewoon. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, heel nog dom. Leuke berichten <laughs> uit het verleden? Of was hij eigenlijk wel Nou, ik heb er nog oh, ja. een ernstig alert. Want in 2003 was uh, uh, voor het eerst een Global Alert. En toen uh, was het uh, uitbraak van SARS. Dat je denkt van, wow, dat is, wat gebeurt hier allemaal, weet je? SARS in 2000? 2003. 2000, Elk dus ja, was heel lang geleden. toen begon dat. Ik heb dat pas geleden, was er ook weer SARS, dacht ik. Ja, ja, het is er nog steeds. Maar ze, ja, de Wereld, uh, Wereldgezondheidsorganisatie heeft toen uh, dit uh, alert uh, uitgedaan. Maar ik zag nog iemand anders, ook iets in, iets in 2003... dat uh, de, ook Zoran Dincik, de premier van Servië, wordt vermoord. Op dezelfde dag. Hij denkt, oh god, SARS... En toen wordt hij, hij gelijk vermoord, ah, weet je wel. Dat is niet te geloven. Ja, Allemaal hele erge berichten. Maar het ergste bericht is misschien nog wel... dat Wouter Bos afscheid neemt uit de politiek. Oh. Dat was in 2007. Omdat hij wat meer tijd aan zijn gezin wilde besteden. Ja. Nou, echt ja, een mooi gebaar. Dat ik, ja, dat vind ik. Wouter, dat zie het je. Ja, Hij is nu, geloof ik... Is hij niet directeur van een van de ziekenhuis? Ja, is hij, het, ja, vuur, hij geloof was toen, uh, toen met die grote overstroming in het najaar... Ja? Ja. En was hij woordvoerder. Ja, dat deed hij heel mooi. Goed. Uh, straks de verjaardagen. Eerst een beetje wat ik eigenlijk allemaal Ogen ben verloren. Zoals we eens kijken of ze nog wat doen, maar dit is een oud plaatje. Het heet Clap Clap Little Dragon. En weer zo'n lekkere barse ondergrondgeluid wat hierin zit. Luister. de gekheid. Soms pak ik echt de muziek en ik denk wat is dit voor vage Dit vind ik toch wel leuk. En ik zeg dat ondergeluid. Ik ben er wel een fan van Messen, wat dek heeft dat ook. Weet je dat uh, dan, dat borrelt dan. En dat moet je hem al hard aanzetten. Dan krijg je wel gehoorbeschadiging van. Maar dan heb je wel genoten in het leven. Zo zeg ik het ook weer. Huh? Mag best wel. Mag het randje opzoeken. Gewoon. Dit is dus Clap Clap van Little Dragons. Komen uit Zweden vandaan. En je wel nog pas geleden een album uh, afgeleverd in 2015. Dit was oud, dat is keer waar. Dit is vijf of zes jaar oud, zeker. Het is kwart over negen, we zitten in den verjaardagen. Oh. Okay. En we doen even een kleine greep eruit. En diegenen die jarig zijn... Ik heb in 1940 El Giro. Amerika zanger. Ja, dat vond maar. ik wel helemaal geweldig. Ja, El Giro is, die is bekend van deze plaat onder andere. Mierzoet. zoet. ja. Een beetje Stijl, klein Richie en zo, weet je dat? Ja, hij is stemacrobaat. kan met zijn stem allerlei instrumenten maken. Een soort vrouwelijke Elvin Gerald. Dit nummer, Ja. dat heeft toch Michael Jackson ook gedaan? Nee, nee, het lijkt er wel op. Het lijkt erop, hè? misschien. Hij is mine. Ja, dat klopt, daar lijkt hij wel op. Waar hij nog meer bekend mee is geworden is dit. Roof Garden. Ja, oh ja, geweldig. Ja, ja, ja. Iedereen op het, dans op het dak dansen. En uiteindelijk zei Lionel Richie. Ah joh, ik dans op het plafond. Is ja. veel interessanter. Ja, vind ik ook. Diegene die ook jarig is, is Mitt Romney. is natuurlijk een president uit Amerika. Oh, ja. Ja, oh, yeah. Kandidaat, president. Die is 69 geworden. En trouwens, Joe is 76 geworden. Die Hij is al ja. aardig blijven. Is geluid, nog Mitt Romney dus 69. Eric Macy, Nederlandse zanger, is vandaag 59 geworden. En Eric Macy, om er even een beeld bij te krijgen, is van deze plaat. Want ik wil bij Oh ja, toontje lager. Ja. ja. Ik, wil niks ik zat gisteren wat muziek bij elkaar te schrapen om te laten horen aan, aan u luisteren. En toen zei mevrouw. Is zit voor depressieve muziek. En zoveel man. te doen, hè? Is er, het is toch zoveel te doen? Ja, is ook van hem. Ja, geloof ik, ja. zoveel te doen. Je ja, herkent die stem gewoon ook. Hij heeft gewoon een, een zware stem, maar wel leuk. Helemaal leuk. Eric Meesje dus vandaag 59. Gefeliciteerd. En degene die ook vandaag jarig is, James Taylor. Ja. En James Taylor, oh, die heeft mooie muziek gemaakt. Ja. Jongen, dus jongen, een je een van mijn wil... favoriete liedjes met de gitaar met mijn broer. Oh ja. You've got a friend. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Altijd uh, succesverzekerd. Ik vond Fire and Rain eigenlijk wel de mooiste die hij maakte, dat is deze plaat. morning. They let me know you were gone. Dan word je echt. Meteen krijg je de kippen wel van. Het gaat over het feit dat hij een vriendin had. En hij uh, had plannen met die vriendin gemaakt. En uiteindelijk bleek ze dus de volgende dag dus dat het niet overleefd, Dat drugs en dat soort ellende. Oh, Dan gaat deze platen Fire and Rain. Ik heb mooie tijden met je gehad. En nu heb ik vreselijke tijden met je. Oh. James Steele, 68 ja, is hij vandaag geworden. Weet je wie vandaag ook jarig zou zijn geweest? Want volgens mij leeft het niet meer, toch? Liza Minnelli. Nou, volgens mij wel. 1946 volgens mij leeft ze is nog er nog. nog Google heeft ik heb niet gezien op de face, op, op, daar, uh, Facebook pagina maar op de Wikipedia dat ze er niet meer is Liza Minnelli heeft ooit een plaat gehad dat was wel een raar uitstapje ja ze leeft volgens mij nog ja ja ze leeft nog en ze, met, Cabaret, met hè? De Pet Shop Boys heeft ze ooit iets gemaakt dat klonk toen een beetje zo Een beetje apart hoor maar wel The morning ends, I think about... Dat was in de tijd dat de elektronica nog net een beetje opkwam. En de Patchy Boys waren daar echt vooruitstrevend in. En er stond zo'n heel elektronische muur stond op het podium. En er stond daarnaast Liza Menel. Indeed dan deze... Uh, ik weet niet hoe die heet. Uh, uh, ik weet niet hoe deze plaat heet, maar goed. Dat ik toch wel een mooie... Dat we grappig vinden, dat zij gewoon dochter is van Judy Garland. Echt waar? Ja, en dat was echt zo'n pinnappal dus vroeger, hè, die Judy Garland. Ze yeah. was ook Amerikaanse actrice en zangeres. Dat vind ik uh, toch wel heel apart. Dat is wel leuk om te weten, ja. Hè? Ja, dat zijn leuke dingen. Jullie Holland. Ja. ja. Goed, ze is vandaag dus zeventig geworden. Ja. En er is nog een hele jonge zanger jarig vandaag. Die heb je ongetwijfeld ook. Ja. Stromae. Stromae. En... Oh, die vind ik zo gaaf. Ja, dit is uh, vooral, uh, jij ja, bekend van deze plaat. Hey. Ute, papa, Ute. Een hoedje, ja. ik heb een hoedje. Ute, papa, Ute. Ik heb een hoedje. Ute, papa, Ute. En we hebben een hoedje vreselijke plaats. En, maar maaggevend komt dit geluid erin. dat denk ik, oh ja, dit is wel mooi gevonden. <middels> Troze muziek Nee. Zonder gekheid, de mannen ja, hij, heeft, heeft hij heeft nog veel meer plaats gehad. Ja, het is een heel heeft, apart type. Het is een apart type. En je moet ervan houden. Maar hij heeft wel goede teksten. Ik hou dit wel is wel heel veel hetzelfde. Maar het gaat natuurlijk wel. Papa waar ben je? Dus het, het, het, het feit van. De, al die carrières zijn wel leuk. Maar besteed dus wat aandacht aan je gezin. Ja. En hij heeft een heel mooi nummer over kanker. Natuurlijk. Dat heeft geloof ik met zijn moeder te maken. Dus, uh, ja, En hij is vandaag uh, 31 geworden. Ja, ja, toch alweer. Wie is er meer? Een hele jonge. En uh, dan heb je ook nog hier. Uh, Holly Williams. Zij komt uit Nashville, natuurlijk. Ja. En uh, ja, zij heeft ook heel veel uh, geschreven. Wat oh, het is een vrouw. Ja, Holly. Ja. Holly. Ja, oh, je hebt Holly je... Johnson, heb je namelijk ook. En dat is een man. Oké, okay. Holly, ja. Holly Williams. Holly en, Williams. Ze is... heeft uh, zelf de nummer van Here With Me. Uh, en de uh, nummer één van de top -head Seekers. En ze dus was gewoon echt wel behoorlijk bekend. Bekend uh, van de, be of is van de familie be van, uh, bekende familie uh, ja. Williams. Henk Williams had je natuurlijk... En nog een uh, Williams. Ja, nou, uh, en zus Hillary, Hillary Williams... en de halfbroer Hank III. Die zijn echt ook <coughs> allemaal bekend geweest in de muziek. Maar het kan niet anders. Hè. En Nashville. Die, die, die hebben tegenwoordig een uh, serie ook op Netflix uh, over Nashville... Ik zit toch een beetje te kijken. en Het is toch wel uh, leuk hoe dat ja, daar gaat. Het, de, de geboortes gaan daar wel lastig... want alle, mensen die, of alle kinderen die daar worden geboren... worden met een gitaar geboren. Dat, ja. is, uh, dat ja, is echt ja, zo. Het, het, het gaat moeilijk raar. eruit. En je krijgt volgens mij, als je niet uitkijkt... hetzelfde gebeuren als in uh, Volendam bij ons. Hè, met het uh, enge gen. Als je ja, niet uitkijkt. Het gitaar uh, gen, uh, Oh virus. ja, dat is het. Goed. Uh, Wim Richter zal vandaag <laughs> ook jarig zijn. Hij is helaas al overleden in 2004. Hij werd er met 37. Als een collega disjockey natuurlijk. Hij heeft heel veel dingen betekend in uh, de disjockey wereld. Zeg je dat, de muziekwereld. Uh, en... Uh, er is namelijk ook steeds een Wim Richterprijs. Uh, verder, uh, Pete Doherty, een uh, Amerikaanse zanger... die we heel vaak hebben gedraaid. Uh, die is vandaag, ja, die wordt 37. She's Beetje zware popmuziek maakt hij. Ik had het idee dat hij samen met uh, Kate Moss... samen ook nog bloedschilderijen hebben gemaakt. Bloedschilderijen? Ja, ook wel flink ah, aan de drugs en zo. Oh. Uh, nou, als laatste die jarig is... Oh, van de oven. Uh, ja? Ja? Ik... Of heb jij nog iemand? Nee, ik kan er wel even eentje noemen hoor. Als, ja? je, als je het leuk vindt. Uh, nou, welke zullen we doen? Ja. David Koubaki, een Paul Schalmspringer. Oké. Okay. Oké, okay, gefeliciteerd. Je die is dit. vandaag 35 geworden. 35. Ja, precies. Ah, mooie leeftijd. Mooie leeftijd. Vandaag is hij ook jarig geworden. Ik heb het over Alex Clare. Uh, die hebben we vaak gedraaid met Too Close. En uh, misschien moet hij die ook gewoon maar even draaien dan. Hij is vandaag 35. Dit van uh, vier of vijf jaar geleden, geloof ik. Zover de verjaardag hier bij toe bok leef Statum Bug De Stand voor zijn berichten Alex Klerus too close You know I'm not one to break promises I don't wanna hurt you but I need to breathe At the end of it Mark, die heeft ook zo'n mooie stemmen. He. Maakt niet eens uit wat ze er zingen. Het gaat op de manier dat ze het zingen. En dat spreekt mij aan deze uh, Too Close. was een hit van een aantal jaar geleden. Het loopt tegen half tien alweer. En het is een zonnig in Zandvoort. Stap op de fiets en kom deze kant op. Ik roep me al wat. Ik kan mij het ook scherpen. Nou, uh, nog meer leuke weetjes. Oh ja, nog even noemen dat vandaag in 1945 Arne Frank om het leven is gekomen. Ze ik al ja, dat ze dat vandaag is, vermoedelijk, vermoedelijk hè? Het ja, maar dat weet niet allemaal zeker. Ja. Dus ze was toen 15. En uh, verder Charlie Parker in 1955 overleden. Dat is natuurlijk ook de jazz gigant, die onder andere met Miles Davis en weinig veel andere uh, jazz giganten heeft samengewerkt. Hij was toen 34. Het okay. is van mag als je die foto's ziet van Charlie Parker. Ik, oh, joh, die is al in de 40. Ja. Oké, okay. en Jean Vallee dus is vandaag uh, ook overleden. En uh, hij was van 41 en hij is uh, twee jaar geleden overleden, in 2014. Als een Belgische zanger. Hij heeft echt een paar keer België echt vertegenwoordigd op het Eurovisie Zongfestival. Uh, met Vienne Louvrier in, uh, 78, uh, in uh, 70. En acht jaar later weer. Ja. En uh, toen werd hij tweede. L'amour, ça fait chanter la vie. En het was tot de overwinning van Sandra Kim in 86... het hoogste Belgische Songfestival zongfestivalresultaat re En daarom is hij waarschijnlijk in 1999 door Koning Albert II tot ridder in de kroonorde geslagen. Yes. Nou, dat vind ik toch wel leuk. Ja, ja het is wel leuk. Klinkt wel een beetje knullig, maar goed. Ja. Eh, nou goed, wij, hebben natuurlijk, straks, wij gaan straks ook bekendheid maken met, met deze plaat. Natuurlijk. Toch? Nee, Tijd tikt weg. Ja. Ja, dat begint nu al te velen trouwens, daarop Bob. Ja? Ja, het gaat heel snel oh. Vorige week vond ik hem nog schitterend. En nu ben je alweer klaar nu mee. Nu ben ik alweer klaar mee. Maar het schijnt wel ja, een leuke dat vent is. Of hij omdat hij uit de kast gekomen is, ik weet het niet. Ja, nee, hij is Bie. Hij is B Ja, hij, is, hij, ja. Hij, hij vindt het, met vrouw ja, ja, het is en man. Mannen... hij toch, toch een beetje uit de kast komen ook, toch? Ja, ik ja, denk het wel. Ik, ja. ik had ook ooit een, een kennis uh, die zat er ook in een beentje. En die had echt zo'n uh, zo mentaliteit. Als hij dan uitging, was vrij gezellig Dan keek je zo een beetje, wat zijn er leuke meiden? Nee. Nou, eens kijken of er nog een leuke vent is. Gaan we daar wel voor. Mm -hmm. Gewoon, ja. Het valt gewoon maar op de Maar hoe het voor jou? Had je nooit zo van, goh, als ik met hem ga stappen en ik drink een beetje veel. Als hij maar niet aan mij zit? Nee. Nee? Toch? Nee. Het nee, verschil weet je, was te heb... groot ook. Ja? Hè? Ach, ja. Hij oh, ja. was volgens mij 20 jaar ouder of zo. Nee, kom op zeg. <laughs> hier gaan we niet aan mijn kinderen, zie ik. Ja. Nee, hoor. Okay. Ik ben hier kinderlokker. En, uh, nou goed. Uh, ja, wat, wat nog meer? Straks alweer de het sprichten. Eerst maar even een mopje muziek. Ja, lijkt is een goed idee. Het wel. Ja, zeker. Is een maf bandje, dat heet Pony Pony. Ja Run, run! You might be... Dit is helemaal niet wat ik wil draaien. Pony, pony, run, run. Stop. Dat rijd ik straks misschien nog wel. Die Twilight Drive van Metal Atoll. Uh, nou goed, die draait vorige week ook. Maar goed, dat maakt niet uit. Sommige plaatjes mag je best twee keer draaien. Dus ik heb helemaal geen punt. Het is alweer half geweest hier in Zandvoort. En we doen even een greep uit de Zandvoortse berichten. Het zit er weer aan te komen namelijk. Zandvoort krijgt voor de tweede keer een pop-up weekend. Het is een volg van het bijzonder geslaagde eerste uh, weekend vorig jaar namelijk. Het is nu op 19 van 17 tot en met 19 juni. En uh, dan gaat dus ondernemers Zandvoort aan de gang. Dan, uh, dan kan je dus uh, zonder vergunning kan je iets gaan organiseren. Kan je gaan verhopen zonder leesjes. Hoe noem je dat ook weer? Leesjes. Leesjes. En zonder precarie wat een leesjes allemaal Wat een leesjes oh, allemaal. Regels, die, die hebben je niet allemaal niet. Die hoeft je niet te betalen dan. Nee, die hoef je niet te betalen. En op de, op de boulevard verschijnen ook allemaal weer van die, uh, van die kleine winkeltjes. Uh, de boulevard wordt sowieso al aangekleed. Dus uh, nou, krijg je ideeën. Meld je even aan. Ik zie even kijken of er nog een, een adres is. www.popupzandvoort.nl En uh, je kan je inschrijven tot met 10 april. En ja, uh, ja dan moeten we weer mooie dingen. Komt die ene grote uh, dinges, uh, uh, toren ook naar Zandvoort? Dat je zeg maar uh, over Zandvoort heen kan kijken. Die hele grote toren. Oh, dat zou wel leuk zijn. Daar da da was een tijdje er sprake van. Ja. Maar uh, ik, uh, ik heb geen idee of het toch doorgaat. Ik, heb, uh... ik lees daar al weken niks meer over. En dat was ja. toen echt wel hot nou, Als je niks meer hoort, dan gaat het... Er uh... ja, is een is heel dood ge... nou, gestorven. Goed. Ja. Uh, ja, ja, ik meneer... ben naar de opening geweest van de, de, het eerbetoon aan Frans Molenaar. En ik moet zeggen, het was erg leuk. En uh, het was ook zo dat modejournaliste Fiona Hering die, die was erbij en die vertelde dus inderdaad over, uh, over Frans Molenaar. Maar blijkbaar is ze ook echt met hem op pad geweest. En uh, ze was ook bij dat hij die, dat die tegen een vrouw zei van... Uh, die wil dus een jurk uh, zonder mouwtje. Zegt hij, ja, dat kan niet hoor, met die lellen onder je armen. Weet je, ik regel wat, kom bij me langs, we maken iets op maat. En dan doen we alle aandacht op je hals. en doen we gewoon nog wat diamantjes erbij. En gewoon, uh, gewoon een kort moutje. Dus dat uh, was gewoon echt... Uh, het moest allemaal mooi en netjes zijn. Ja. En gisteren is, was er echt veel belangstelling. En uh, ze heeft het echt uh, leuk gedaan... met een groot aantal humoristische en memorabele herinneringen aan hem. Heeft ze gemaakt. Het is eigenlijk jammer dat hij, dat hij niet uitgeschreven is, haar. Uh, uh, zeg het? Wat ze allemaal vertelde over hem. Oké. Okay. Ik, vond, ik, vond ik vond het erg leuk. En erg mooi. En het is zelfs zo dat uh, Hilly Jansen, degene die uh, alles regelt bij het. Uh, het Landvoort Speciaal? Ja, die uh, vertelde dat vandaag in. Amsterdam in zijn, uh, in zijn huis of zo. Dat er nog allemaal stukken te koop zijn. Dat is tussen 12 en 5 of zo. Yeah. En uh, die kan je dan in plaats van 3000 voor 3000, 4000 euro, kan je dan voor 300, 400 euro kopen. Allemaal uh, couture. Maar zat um, hier echt financieel aan de grond? Hè? Is dat nodig? Het gaat toch allemaal naar het ah, zijn. Hij zit nu onder de grond. Dit, oh, zit hij onder de grond? Hij, wou, hij leeft niet meer. Nee, dat wist ik wel. Oh. Maar ik had zoiets wat apart. Waar, waar gaan ze het juist nu in de aanbieding gooien? Dat is het universiteit. Nou, nee, geen nee, nee. Maar ja, weet je, wat moet je ermee op een gegeven moment? En het was wel heel mooi de kleding die jij had, hoor. Ik, uh, ik heb uh, mijn ogen wel uitgekeken. Oké. Okay. Nou, was echt. Dus, luister, dat is erg dus ga even naar het sint ja. en Dan kan je dus het eerpatroon aan Frans Molenaar kan je bekijken. Door Amsterdam Marketing wordt de slogan 'Vis het Amsterdam, zie Holland' breed verkondigd als het strand van het meter. De Polen van Amsterdam. Je hebt ook Amsterdam Beach, zo worden we een beetje genoemd. Nu zijn ze bezig met een krantje. Een paar initiatiefnemers: To the Beach Amsterdam, Maarten Jansen, Nicola Post en Gilles Kok zijn er fanatiek mee bezig om krantjes en ook websites eh, onder het aandacht te brengen van toeristen die in Amsterdam rondlopen. Om uiteindelijk even een klein stukje met de bus of met de trein te gaan en dan naar Zandvoort hier, de waterkant van Nederland te bekijken. En daar zijn ze druk mee bezig. Ik vind het een uh, goed initiatief. Het is wel allemaal heel moeilijk. Op zoek naar Amsterdam Beach. De Vleide heeft stichting PIX. Een platform opgericht met de naam To The Beach Amsterdam. Heel veel namen bij elkaar. Dus het, het is wel verwarrend. Maar het komt erop neer dat je gewoon de toerist moet overhalen. Jongens! Kom nou, nou, de, nou toch eens deze kant op. Kom deze kant op. Ik heb nog evenementenagenda. Uh, vanavond is er in de Babbelwagen het visloperspad en een rondje dorp in Hotel Faber. Ja, als je geen kaartje hebt, uh, misschien kan je nog even proberen om te bellen hier of daar. Of uh, aan het hotel zelf. Uh, er is ook jazz in Zandvoort morgen met Jaap Stork in Theater de Krocht om half drie. En ook jazz met Enkel Spoor heet het. En dat is met Adam Spoor met zijn uh, muzikanten. Je treedt morgen vanaf vijf uur op in uh, het Wapen van Zandvoort. En de hele komende week is het... de Feestweek bij Laurel en Hardy. En, uh, en volgende week heb je de... Folklorevereniging de Wurf, gaat volgende week optreden. En er zijn twee toneelstukken. Korte toneelstukken, ingebouwde krocht. En als je kaarten wil, dan kan je die eigenlijk via Freek. En uh, ja, het, volgens mij staat er wel een grote artikel in de krant. Kijk eventjes of, uh, of je het kan vinden. Oké. Okay. Zo je het nieuws uit ja. Ik hoor net uh, dat het tot zover Zandvoort nieuws... Uh, oh. Tijd voor, heb je nog een jolandekeuze ja, meegenomen? Ik zie je een cd'tje liggen hier. Dat is nummer... 13. Ja, weet van je nog. CD 2. En dat is uh, Maquala ja. idea. Dat is toch wel een uh, nummer... Uh, ballen. Ja. ja, precies. Ja, je weet het gelijk. Ja, hé, hey, De ballen. Wij zongen het mee. Welk nummer is dat? Veertien. Veertien. Nou, ik zou zeggen uh, de ballen, maar dat is nog niet helemaal waar. Dan moet ik gewoon maar dansen. Lekker baspartijtje, de landekeuze deze week. Heerlijke muziek! L'ho bekeken in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avicinato, leggera non capiva niente. Ho guardato, m'ha guardato, e mi sono scatenato. Fred a al mio confronto. Tra statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata liberi l'ho stramatata, l'ho lanciata, riafferata, senza fiatalo, l'ho lasciata tra le braccia mi cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, e ne ho fatto marmellata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi, e poi, che okay. poi. un'aranciata lei si è fatta una risata al mio whisky si è aggrappata e i 5 litri si è scovata mi sembrava bella andata ma baciato l'ho baciato a un tratto l'ho agganciata dalle braccia a me sgusciata l'ho guardata ma guardata l'ho bloccata caricata su visino su di fatta ma sembrava una patata l'ho acchiappata l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. oh yeah questo dice così no? e poi ik idee. Doet het, leuk. het is niet het origineel, dat hoor ik in Nederland. Maar toch een leuke versie van. Uh, een ballen. Ja, ik heb de ballen. Hele grote ballen. En dat betekent natuurlijk dansen. En gewoon gaan ja, dansen. Dat is de opzet. Ja, ze hebben spannend straks een tien goede Zandvoort. Maar het is nog niet helemaal duidelijk of het Hotel Hoogland uh, betreft of dat we hier in de studio komen. Ze hebben nog even geen technicus. Het oh. is altijd spannend. Een heel team dat moet samenwerken. Wordt tijd toch weer eens voor zo'n uh, functionerings... Uh, noem je dat ook weer, een uh, samenwerkingscursus. Noem je dat ook weer. Nou, uh... ja, dat was een mooi woord man. Ja. Goed, het is uh, op de radio. Fijne toestellen op aanstaan. Zijn er nog luisteraars? Hallo, zijn jullie er nog? Zijn jullie er nog? Nou, vandaag, uh, ik ben zo weg. Want ja? ik ga straks meedoen met NL Doet. oh ja, je moet zo weg. Ja, klopt. Ja, dat ja, is wel leuk. Uh, en wat ga je doen? Ik ga naar het sarfati -huis in Amsterdam. Ja? En daar gaan wij... Uh, de mensen die daar zitten, dat zijn mensen met korstakoffer en alles, maar het zijn voornamelijk artiesten. En Ramse Schaffi heeft daar gezeten. Ah. En, uh, en daarom... vorig jaar trad Aldelies op. Nee? Ook als vrijwilliger, want ze verdienden er niks mee. Nee? Maar nu uh, zij, ze, is Alderliefste ermee gestopt. Maar Gerard Aldelies, dat is dus de leadzanger, die gaat nu daar optreden samen met Korbakker. Korbakker. Dus het is helemaal geen straf, uh, vrijwilligerswerk. En het nee. gebeurt ook bij meerdere NL doet uh, uh, evenementen. En er zijn echt vandaag nog steeds uh, evenementen waar je misschien nog aan mee kan doen. Dus ga dan naar nldoet.nl, geef je postcode in en kijk of er bij je beurt nog uh, in je, bij jou de buurt nog wat is. Want soms is het gewoon, dan heb je hebt een high tea hier of daar. En een, uh, volgens mij had je ergens in een muil, had je van, dan kwam er een drumband op te reden, weet je wel. En ergens anders weer iets anders. En het gaat gewoon op de mensen hebben een leuke dag. Er zijn uh, weinig... Uh, Mensen van het huis zelf die dat moeten doen. Maar die vrijwilligers die je helpen dan. En iedereen, uh, het is een win-win situatie. Ja, gewoon en je een, komt dus ergens anders. Gewoon een leuke avond. Of een leuke middag. Een middag. En, en, het is meestal middag Het is meestal middag. Ja. ja. Ik geloof dat uh, Juliana, of Juliana, die doet ook niet mee. Beatrix ja, uh, doet geloof ik ook nog wel eens mee af en toe. Die heb ook nog wel eens ergens gewoon zien maken. Die doet echt dat zware werk, hè. Die gaat echt over op de knieën. Gewoon, gewoon ergens. Ja, ze heeft gelijk. Ja, ja, ja ik, ik, ik merk zelf wel. wij hebben nog steeds heel veel vrijwilligers in de zorg... Ik hoor wel dat er steeds minder aan vrijwilligers... omdat steeds meer mensen moeten participeren. En dat zou je denken, dat is hetzelfde, dat is niet hetzelfde. Nee, dan participeren. moet het, hè? Ja, dan moet, dan moet je dus je naasten gaan bijstaan... omdat die, die uitkering van de gemeente toch een beetje tegenvalt. Dat hoor je overal, hè? Dat ze ja. toch een andere ja, uh, minder uren krijgen om schoon te maken... of minder begeleiding. dat je denkt, nou, dan moeten we het zelf maar gaan doen. Dus ja dat is dan participeren. Dus dan, samen, dan is het dus de... Het, het vrijwilligerswerk raakt dan een beetje op de achtergrond. Ja. Dit is maar je, ik zie het je nu op de website van Nederland Doet er zijn op dit moment al 3.055 van de 9228 klussen klaar. Er staat ook nog geen klus. Check onze last minute. Ja. Nou, dan kan je gewoon kijken of je nog ergens mee kan doen. Leuk, leuk. Dus, leuk. Uh... soms ben je een half uurtje bezig en dan maak je iemand blij voor een jaar, zoiets. Ja. ja Zo zijn voorbeeld. Het is uh, Toebak leeft op draai. Ik zit nog te kijken. wat er allemaal nog in de krant. Tont, Nou ja, sowieso natuurlijk dat geld kan je tegen vandaag... van de bankenvallen, dat is helemaal niks meer waard. Je moet er straks gewoon, om, gewoon rente over betalen, omdat het daar staat. En dan zeggen mensen, ja, het is toch levensgevaarlijk... want de inbrekers hebben nu weer uh, een goede reden om toch weer eens te gaan shoppen s'nachts. Ja. En ik zie overal van die borden staan van uh, uh, sluit ramen en deuren. En ik zag gisteren een programma, dat was op, volgens mij op Veronica... dat, dat heette de, de nachtwakers of zoiets. Op de nachting. En één iemand ging dan echt een nachtleven in om te dansen... en een ander ging dus met een inbreker op pad... Ja. En presentator ging met een inbreker op, pas die dan wel geblurd was. En die ging gewoon echt er, er, ergens inbreken ook. Oh! Hé? Hey. <lacht> ik had echt zo'n. Maar uh. die ging echt Ze dus gingen langs de huizen en hij gaf tips. Maar hier, kijk, hier, die kan je kijkt hier, die stijl van die het raam kan je zo tussen uithalen. Ja, het is dat ik nu met die camera loop. maar anders was ik al binnen geweest. Hij zegt van. Uh. Ja. En, ja, ik. Vond het apart. Ja, het is aan de ene kant wel goed, maar het is gewoon weer onnodige sensatie. En, Hmm, ik had er dan toch een beetje een apart gevoel van. Maar ja, ik denk hmm. bij mezelf, het maakte me wel weer... door patent dat ik misschien even om mijn huis moet lopen... om te kijken of alles wel goed is afgesloten... Och, ik en zag of ik, niet interessant bent. Ik zag van de week ook op uh, Facebook zo'n filmpje... Dat, hoe makkelijk je met twee uh, uh, moersleutels... Ja? hoe je dan een, een, een, uh, gewoon zo'n slot, een hangslot uh, los kan maken. Dat je denkt van, ha, nou, misschien moet ik toch maar even... zorgen ja. dat als je een hangslot hebt, dat het een stalen is. Want ja. zo'n plastic, die kan je dus vrij makkelijk dan breken. Oké. Okay. Dus door twee... Uh, twee uh... Pl plastic handsegod klinkt ook... Dat je gewoon even ook een zaagje bijneemt, een Oh Ja, dat kan ook. Ja. ja ik zal hem hier zo wel even laten zien. Nou, ik, eh, ik riep het net al. Het is een leuke band. Pony, pony, run, run. Draai hem dan ook een keer. Dan draai ik ja. hem. En dan moet ik hem ook helemaal bij het begin zetten. Want anders mis je het begin. Uh, ja, het is helaas door een telefoon opgenomen. Dat is wel even minder. Dan moet je even doorheen luisteren. Het is echt een heel leuk plaatje. A zonder gekheid. Stop. Vandaar. Ja, Pony Pony Run Run heet een, heet een plaat dat heet... Stop! Wait a minute. Oh, dat nee, is een andere plaat. Oh, is 10 yeah. minuten voor je tien in de, de Zandvoortse Ja, en helaas ook. Ja, het gaat toch gebeuren. In de duinen bij Zandvoort mag een deel van de populatie damherten worden afgeschoten. Ja, het is, het is klaar. Ze moeten eraan. Het is hertenvlees binnenkort halen hier bij de slager... Goed, uh, ja, straks het in goede Goedemorgen Zandvoort even spannend of ze deze kant op komen of dat ze daar blijven in, so in, uh, in Hotel Hoogland. Dat weet ik niet helemaal, dus mocht je uh, gast zijn, uh, informeer even voordat je straks daar naartoe gaat. En uh, zodra ik het weet, vertel ik het je ook even. Ja, uh, ik zat, oh ja, natuurlijk, ja, de luchtbrug gaat er toch komen tussen Turkije en Nederland. En uh, ja, het, het is wel maf. Uh, Samson had natuurlijk een waanzinnig plan dat bedacht, niet iedereen was enthousiast, maar uiteindelijk hebben ze nu zo. nou, we gaan het toch proberen. Iedereen probeert hem te verdedigen. Ja, heel veel uh, mensen hebben gezegd... Ja, maar die mensen die nu in die modderkampen zitten... Hebben die dan wel kans om deze kant op te komen? Nee, heel vaak niet. Nee, maar je moet ze geen licht geven, hè? Nee, maar... Ben je strafbaar? Dus ik ben toch bang dat je straks toch twee stromingen krijgt. Maar goed, ik hoop dat we ons bikkelhard kunnen opzetten. Dat is heel zeggen, moeilijk, hoor. Ja, dat als die hier op een illegale manier komen... dat ze ook terug worden gestuurd. Alleen... Hoe ga je die stroom dan weer regelen? Want dat is ook een hele onderneming, hoor. Om die mensen dan die hier dan gaan komen, terug te komen. Want die mensen die met het vliegtuig komen... Die, ja, heerlijk, hoor. die komen gewoon met zo'n vliegtuig Echt een beetje zo'n vakantiegevoel. Ja, ah, heerlijk, Nederland. Maar die andere stroom moet dus helemaal worden stopgezet. En ze hopen dat binnen drie weken dat het opdroogt. Dat ze dan denken eh, dat ze dan niet meer komen. Dat ze niet meer in zo'n mottenkamp eindeloos blijven rondhangen. Ik hoop dat ze dat goed gaan rondbezijnen. Echt rond gaan lopen in die kampen met borden en met allerlei tolken. Dat ze dat echt in een, aan een verstand weten peuteren. Anders krijg je daar echt nog heel veel ellende. Daar. Ja. Ja. Maar het is heel ernstig. Hè? Er is dus een, uh, een ombudsvrouw geweest of een kinderombudsvrouw en bekend Lisbeth Turnig Andersen. En die uh, is schuldig bevonden voor mensensmokkel... omdat ze heeft in september een Syrische familie een lift naar Kopenhagen gegeven. Ja, oh ja, dat soort dingen krijg je. Ja, de rechtszaak tegen haar is een onderdeel van een reeks zaken tegen Deen. Uh, die dat dus uh, hun lift hebben gegeven. En ja, er waren toen heel veel mensen aan het lopen. En toen had ze zelf van nou ah, weet je, ze waren al binnen Denemarken zelf. En toen uh, heeft zij dus uh, ingestapt. Maar tijdens het instappen werd ze door een televisiezender geïnterviewd. En ze zegt zelf ja, ik, ik kon toch gewoon niet met een lege auto naar huis. En uh, mensen smokkelen als ze geld verdienen aan mensen de grens over krijgen, dacht ik altijd niet gewoon binnen Denemarken rijden. Maar ja, ze krijgt dus toch uh, iets van 3000 euro boete. Ja. Ja, zodra je de schuld bij iemand anders neer kan leggen... Ja. dan wordt dat gedaan. De, dan zijn ze zelf niet verantwoordelijk, die mensen... maar dan is iemand anders verantwoordelijk altijd. Ja. En vaak nog hogerop zoeken dat je ja, ja. mensen we zijn inmiddels de weg. Vanaf, september, vanaf september vorig jaar tot, tot februari... 278 Denen gearresteerd al, hè? Oh, ze oh, is niet nee? de enige. <laughs> nee, ja. ernstig, hè? Dan denk je, de medemensen worden, worden je opgepakt ja. als mensensmokkelaar. Ja. Want je hebt reiskostenvoering gekregen, hè? 2 cent per kilometer oh, of zo. het gezelschap, ja, dat denk je dat kost. Ja, nou tegenwoordig, ja. dat dan probeer je, als je maar eens vrijwilligers voor te dat krijgen. Is eigenlijk, uh, ja. Dat is niet de bedoeling. Nee. Nou, even de laatste platen voor 10 uh, uur. En ik zie mensen van goede Zandvoel aan deze kant komen... dus ik denk dat ze hier de programma gaan, uit, uh, gaan oh, maken. Oh, dan kan ik de nou, tekstkamp hierbij werken. Nee, we niet, we we dat is wel weer jammer. Deze plaat hebben we al gehad. wat ja, leuk dat je mijn plaat nog een keer draait. Ik wist niet dat je me zo leuk vond. Nee, nee Je zei pas. nog wel dat het een, uh, een cover was. Maar ja, volgens mij is het van de originele, hoor. Ja. Nee, het, is een, het, is een, het originele heb ik heel vaak draaid vroeger. Zelfs bij de Piraat nog. Maar hij klinkt wel heel echt, toch? Ja. Dus ik heb hem gewoon weer laten naaien met deze cd. En het is toch een heel goed, een leuk muziekje. Ja, toch? Oh, niemand stoort dit, toch, Huh. Waterboard of Steve Mason Cause you can bring Cause you can make it This is how we do it in the night when we're all alone This is what we talk about to the pool alone A boy saw us in the sky about ten And we'll ruler up the next day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 can't be But it's all so beautiful But should we save it? Steve Mason, you can make it on your own. Ah, zo geweest om het ding in je eentje te doen. Vijf voor tien, dames en heren. Ja, wij hebben de hoogte de tijd, zeker weten. Nou, goedemorgen Sant. Het komt vanuit hier, vanuit het hotel. Niet vanuit het hotel, maar vanuit de studio en de Tolweg. Dus uh, mocht je een gast zijn, kom deze kant op de fiets. Of met de auto mag ook. Is het nog een een hoor. Dat is er nog wel. De... Uh, nog enkele berichten. Uh, gisteren zag ik uh, Willem-Alexander. Hij was natuurlijk uh, in, uh, in Parijs. Was hij bij Hollande. Hij doet alles, Om niet mee te hoeven doen naar de NL Doet, hè? Ik dat merk het. het wel, ja, want uh, dat ja. filmt hij vorig jaar zo ja. naar. Uh, uh, Maxima had heel iets raars aan. En het wat me opviel, is uh, Willem-Alexander zat zeg maar, op zo'n ongemakkelijke... hele lelijke barokstoel. Echt van een... stoelen zijn het gewoon. En, uh, en toen Hield hij zijn hand vast op een bepaalde manier. Echt op zo'n enge manier. dat Ik denk, heb je Parkinson of zo? is het echt een heel Man, let er even op. Dat kan zo niet. Zo kan je niet. Zo kan je niet aan, het, uh, ja, aan de wereld laten zien. moet je even opletten hoor. De handen van houten. Zo'n beetje, zo halfweg zijn pols hield hij hem zo vast. Zo oh, eng. Wat vreemd. Ja, dat is vreemd. Dat viel me ja. echt op. Hmm. Nou ja, goed, en verder hebben ze ook de, de, de schilderij van Rembrandt even bekeken. Weet je wel, die, die miljoenen ja. hebben gekost. Die, die weet je die man en die vrouw, die zijn geschilderd. Ik zag hem en hij keek naar. Ik kreeg echt het gevoel van. dat hij zo naar Maxima mij zei. ging het hier nou over? Maar dat hij dan die schilder zo van poepas als ja. poesters zou gemaakt. al een beetje tegen. Hij keek er echt oh, zo dat, bij. Ik, ik, ik hoor er weer een lakke tv aankomen. Ja, ja. ja ik dacht echt zoiets. Hier oh, zou mooi mooie. Daar komt er wel van. Ja. wat is Ja, what, yeah, what the fuck. Nou, nou ik kan het over? beter. Ja. En ooit die man van het Rijksmuseum... Je, ja, nou ja, schilderij moet, die schilderij moeten bij elkaar blijven. Want als je zeg maar, er één krijgt... Want Frankrijk heeft een eentje gekocht de Nederland heeft gekocht. Oh, en dan zetten ze om ze beurt een jaar bij elkaar. Ja, zo. ja, maar, ja, ja. maar als je alleen zo'n schilderij zou nemen... Dat is dan minder dan de helft, zeg ja. ik Het moet bij elkaar. Oh, het is één uh, plus één is drie gevoel. Ja. Oh, oh, ja. oh, ja, dat is uh, wel... Kan ik nog een bericht doen over geld? Want, oh, nou, doe maar. Geld, uh, dat, er is al een spelfout gemaakt in de instructie voor een bankoverschrijving die heeft er vorige maand voor gezorgd dat bijna 1 miljard dollar... niet gestolen kon worden door hackers. Hoe mooi is dat? Want ze, ze wilden het overboeken en uh, er waren al vier verzoeken gedaan... waarbij in totaal 81 miljoen dollar werd uitbuitgemaakt. Maar een vijfde verzoek maakte de bankmedewerkers echter achterdochtig. Want de naam van het goede doel, waarna het geld zou moeten worden overgemaakt... was verkeerd gespeeld. Want in plaats van foundation met OU schreven de hackers... foundation met F-A-N... Waardoor er werd gewoon even een routine onderzoek even kijken. En daardoor kwam de vrouw aan het licht. En bleek ook dat bij andere banken verzoeken uitstonden... voor het overschrijven van hoge bedragen. En ja, een deel is teruggehaald. En, uh, ja, ze, ze, de hackers bevinden zich waarschijnlijk zelf niet in Bangladesh. Maar ze zouden wel gedetailleerde kennis hebben gehad... van de werking van die centrale bank. En het is nog een raadsel hoe ze het allemaal hebben bedacht en gedaan. Ja, maar ik vind het toch ongelooflijk dat dat kan. Ja. Allemaal. En nou ja, ze zeggen natuurlijk dat ze heel veel geld dat ze weer terug hebben gekregen. Ik betwijfel het, voor mij is het ook gewoon een, een goed praatje, Nee, dit komt allemaal goed terug. Nee, maar dit was 912 miljoen euro wat ze niet gestolen kon worden, hè? Ja, maar goed, er is wel heel veel geld gestolen dus dat is uiteindelijk dat weer teruggekregen. Ja. Dat ik begrijp Nou, goed. Goed, uh, nou ja, veel, veel plezier. Geniet van deze dag. Ja, dankjewel. En ben jij een um, fijn weekend allemaal. Fijn weekend. Dit was Toobok Straks de naar de week. Tino. En Mark, Wetenschap. Ja, ja ook Wetenschap. Ja, dat moeten we niet vergeten. Dus Oeh, goed. Ja. morgen okay. Goedemorgen straks naar 10 uur. Wij spelen elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Toobok de Radio. Ik loop.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 Tijd rolls, shot de blindbultjes, past de nitro. Rift the love boat, get high, get low. Chill the merlo, stap in je best boat, you pick up the go. Make love once a month, we rest and I'll car. Doe that dat, dat, hey. you off in your pick-up, Never seen no one so gorgeous. Make your own. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer.